Heel de dag en welkom bij Vergeten Artiesten hier op www.vergetenartiesten.nl. Fijn dat u allemaal weer luistert. Deze week een radioprogramma van toen. Wie in het Nederland zingen wil. 100 jaar Willy Derby. Een programma van Herman Stok en Jacques Kleuters. En nog wat andere mensen die het woord doen over Willy Derby. Een uur lang Willy Derby en het verhaal van zijn leven. Hier in Vergeten Artiesten op www.vergetenartiesten.nl. Een lust voor het oor veel luisterplezier wie in het Nederlands wil zingen een programma over het Nederlandsstalige lied presentatie Herman Stok Vandaag, 5 april, is het precies 100 jaar geleden dat Willy Derby geboren werd. U hoort het verhaal van de verbijsterende populariteit van een omstreden tranentrekker. Als de lente de bomen en struiken, weer met geuren en kleuren bestrooid. Dan begint ook het haar te ontluiken Want de liefde verandert toch nooit Elke jongen kiest zich dan aan een meisje En hij fluistert haar zachtjes in het oor Het sinds de wegje. En dat vindt in haar hartje gehoor Twee ogen zo blauw zo innig en trouw, allemaal oh, geluk zijn die kijkers van jou, twee ogen zo blauw. Ik heb haar tot een vrouwtje gekozen, blij het oog wordt de toekomst gericht. Er gaat een pad ook niet altijd op rozen, die toch maakt het dan hun leven strijdlicht.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 die hem koestert in zijn aan Het is zijn laatste sprank warm in het leven. En hij neurigt bij het knappende vuur. van jou. Ik denk dat iedereen dit lied van Willy Derby kent. Zeker de ouderen onder ons. Ik beloofde u het levensverhaal van Willy Derby. Maar dat zal u worden verteld met behulp van anderen door Jacques Kleuters. Ja, nou dat. Uh... Dat is dus een nummer wat iedereen uh, nu nog uh, kan zingen. Ik Alleen weet je niet meer dat Willy Derby dat ge gemaakt heeft in de tijd. Twee ogen zo blauw, één van de honger en één van de kou. <laughs> <laughs> maar dat was voor de oren. En toen lag ook zijn grote populariteit. Maar laten we beginnen bij het begin, honderd jaar geleden dus. Ja, nou, hij heette dus helemaal geen Willy Derby. Die man die heette Willem Diebe. En was was echt Hagenaar. Hij werd daar geboren in een buurt die dan niet zo verschrikkelijk uh, fatsoenlijk was. Uh, zijn broer, uh, dat was de latere Lou Bendy... En die jongens die trokken samen op, schilderden een paar jaar Twaalf ambachten, veertien ongelukken een Tijdje kelner geweest, zingende kelner. En toen kwam de Eerste Wereldoorlog En dat was een hele goede tijd voor het amusement Net als de Tweede Wereldoorlog de Eerste Wereldoorlog ook, de grenzen waren gesloten Dus al die buitenlandse artiesten die konden er niet in Dus er was voor de Nederlanders zelf veel meer werk En er ontstonden dus een heleboel een hele nieuwe generatie jonge artiesten die als humorist opgingen treden en uh, Willy die ging samen met zijn broer een duo vormen en uh, de Bandy Brothers gingen ze zich noemen ze begrepen wel dat uh, de naam Dieben niet geschikt was als artiestennaam. Er gaat een anekdote over dat ze een keer in een hotel waren en dat het plotseling uh, iemand riep, dieben, dieben, dieben. <lacht> en dat toen iedereen uh, wegstormde, ik stel me zo voor, dat uh, sommige mensen gauw tafelzilver weer teruglegden. <lacht> en uh, toen hadden ze dus begrepen dat voor een internationale carrière dat ze een internationale uh, naam moesten hebben. En uh, toen hebben ze zich de Bendy Brothers genoemd. Daar nou was dat natuurlijk helemaal geen succes, want Willy en zijn uh, broer, dat was water en vuur. De latere Loop Bandy was toen ook al een heel wonderlijk uh, type natuurlijk. Dus dat duo dat viel al heel snel uit elkaar. Zijn daar ooit platen van gemaakt? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nog lang niet. En toen zijn ze allebei een afzonderlijke carrière begonnen. Toen heeft één zich Loop Bandy genoemd en toen heeft, Willy, heeft zich Willy Derby genoemd. En die naam Derby die komt van een Engels schoenenmerk, Derby. En ja. daar heeft hij zich naar genoemd. <laughs>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 Nu komt het leven als een stormwind geraast en heeft men altijd maar weer haast. Hij hey de witska vooruit geef gas, dat, dat oude treuzel komt niet meer te pas. Geen afstand is van een hindernis, als het maar benzine in het tankje is. Hij hey de witska vooruit geef gas, dat, dat oude treuzel komt niet meer te pas.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 witka vooruit geeft gas. Dat oude gepree, zo komt hij meer te pas. Willy Derby, Jacques Leuters. Ben jij een fan dat je je zo verdiept in het leven van... Oh, de ik ben niet een speciale Derby-fan. Er zijn, er zijn echte Derby-gekken, zo ben ik niet. Maar ik heb hem vroeger ook nooit leuk gevonden. Maar de laatste jaren, nu ik wat meer van hem gehoord heb... zie ik steeds meer leuke nummers in zijn repertoire. Ik was nooit zo'n erge aanhanger van al die smartlappen en zo... Oh. Maar sommige daarvan zijn weer zo potzierlijk dat ik ze wel weer leuk vind. Maar uh, hij heeft heel veel repertoire gezongen wat ik heel leuk vind. Hoe kon zo'n man zonder televisie zo'n blik zo carrière maken? Ja, hij moet toch uh, bepaalde gevoelens bij de mensen aangeraakt hebben uh, uh, op een hele goede manier. Hij was erg eerlijk, had een goede stem, hij zag er goed uit. Het was een vrij nieuw genre. Voor hem waren er allemaal komieken geweest die verkleed met rode neusjes... en als een bepaald type opkwamen. En hij was een prachtige verschijning hè? als gentleman humorist. Dus dat, dat had een bepaalde allure. En, dat, en toch had hij iets heel volks. Dus juist die combinatie van beschaafd en volks... en dan een mooie, heldere stem. Een gevoelige knik in die stem. Zo'n snik, zal ik maar zeggen, wat vrij zeldzaam is... en wat in die tijd ook erg gewaardeerd werd... Dat maakte hem tot een, een zanger van uh, volkse uh, liederen die uh, direct aansloten op uh, het, het, het hart van, uh, van, het, van de gewone man, zou ik maar zeggen. En daar had hij een onmiddellijk gigantisch succes mee. Die man had echt een bliksemcarrière. In twee jaar tijd was zijn naam gevestigd en uh, uh, begon hij platen te maken die uh, ontzettend goed gingen uh, verkopen ook. Ik ben verliefd tot over mijn oren. En dat is kwaadje wat niet gauw geneest. Oh oh, heb ik te weet. Oh oh, meer dan u weet. Ik ben nog nooit zo in de war geweest. Op mijn aanslagbudget heb ik eerlijk gezet wat mijn inkomen haalt. Ik heb vooruit al betaald en tot vanger die man keek me sprakeloos aan. Wat die zeggen, nou die is niet niks. Ik heb geen hersen zo waar meer van nieuw waar want ik zing alles maar zo gewoon door elkaar. Ik vergeet dat ze kwaad dat er voorspoed bestaat als alleen nou op dit ogenblik. Ook mat, maar en ik kwats, wil ik melk bestellen, ik Dat is toch geen gezond geval.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 Oh, oh, dit is zo erg, ruikt naar meer een berg. Ik zal u laten horen, dit is de bedrijf.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 tot ze wacht me bij de sloot, ik ben welkom bij thuis. Dat is een laffe park, daar ligt een boot in de sloot en daar stap ik. Dan is een meisje in mijn arm. Dat is de schat die ik min. Kom het thuis in het huis, bij de sloot, in het park. Bij de schat met de groene Jaap. Het was 1-0 met de rust, toen heb ik haar gekust. Maar jongen, liever ben ik aan begonnen. Ze gaf van liefde blijken. De stand was gauw gelijk. En op het stadhuis heeft ze de match van mij gewonnen. Ja, en pinda, pinda, lekker, lekker. Als je maar vijf centen biedt. Eh... Uh... Als het lekker vindt of niet, sta een dommel bij mijn trommel tot ik uit mijn jasje waai. Van je tang, tang, tang, tang, shi de wiede Shanghai. Allemaal jullie derby. Als zondagavond de dorpsmuziek speelt en daarbij die molen, die mooie molen. We gaan naar Rome en nou, twee ogen zo blauw, vijf dagen naar Parijs, noem ze maar op. Je bent met goud niet te betalen. Ik zoek een meisje. Nou, zo kun je doorgaan met die vrolijke liedjes van Derby. Oh, Je hebt het over de vrolijke liedjes van Willie Derby. Ja, maar het merkwaardige ik. is dat uh, de mensen die nu nog over Willie Derby praten... die herinneren zich alleen aan die, uh, noem het maar, smartlappen... aan de muur van het oude kerkhof, uh, je moeder, je werkloze ogen. handen... als ik naar je blinde ogen kijk. Ja, vreselijk. Ja, dat vind jij vreselijk, maar Ontzettend. dat is het gewoon Willy Derby. Blinde, ook Willie Derby, ja. Mag ik even zeggen, wij horen... Adrie van Oorschot. ga. Ja, dat was ook Willy Derby. Maar je moet ver niet vergeten, het is een, was een vak, hè? Uh, het vak van humorist humorist-conferencier, dat is een uitgestorven metier. Dat waren mensen die uh, moppen kwamen vertellen. Bij feestelijke gelegenheden. En ook liedjes zongen. En de mensen mee lieten zingen. Beetje plezier brachten. Je had ook in uh, cafés in de tijd, in de weekends en vooral met de kermissen... Had je humoristen die erop traden, komische duetten. Derby, maar derby stond op een eenzame hoogte, hoor. Derby trad op met kermis in de theaters. In het Grand Theater in Groningen, vaste gast met kermis in Tilburg, in Vlissingen. Nou, dat loog er niet om, hoor. De mensen hadden plezier. Faveur was in de tijd een theaterbureau in Rotterdam... en die stelde een programma samen speciaal voor kermissen. En die maakten toen Nederlands de kermissen. En dan had je voor de pauze een variétéprogramma. En na de pauze, Willy Derby. Hm. Bomvolle zaal, hoor, elke avond. In de Royal, er, uh, In die tijd had je ook in die bioscopen... Uh, optredens van humoristen en variéténummers. Ik heb Derby een keer in de Royal in Amsterdam op zien treden... Nou, dat was ongelooflijk. Het was dan 20 minuten. Moest hij in 20 minuten moest hij zich ook waarmaken. Dat was bij Derby nog niet zo moeilijk, want hij uh, was al waar voordat hij erop kwam. Hè? Nou, er was een journaal geweest, introductie van het orkest, van Henk Neef in de Royal. En er ging een doek op, schijnwerpen erop, en dan er kwam Derby. In rok, keurig. Altijd keurig in een uh, heel chic rokkostuum. Geen rok met een uh, zwarte das. ...maar met een witte strik, want dat hoort hè. Rockkostum hoort een uh, wit vest en een witte strik. En bij smoking een zwart vest en een zwarte strik. Vroeger kon het niet anders, hoor. Nou, dan stond hij daar en uh, maakte hij zijn praatje. Uh, Wat had hij meteen in die zaal? Te pakken. Dan gingen de ze lachen. Dan zong hij een liedje, een meezingertje. Nog een uh, conferentje, nog een meezinger. En dan zette hij de hele zaak op zijn kop. Met klappen en staan. En huppiekeen. en dan zakte de doek. Groot succes. Zakken halen, zakken halen. toets van het orkest. Nog tien open doekjes. En dan ging de doek langzaam op. Rood licht. Derby stond daar en zong dan. Goeie nacht, moeder. Goeie nacht. Doodstil in die zaal. Het enige geluid dat je hoorde was zo. Zoals... Een uh, neusje dat gesnoten werd. Ja. Nou, en als het dan het... Wel, ja, licht weer op derby kwam. En het gordijn zakte voor de laatste keer. Nou, dat was een staande ovatie. Gingen de mensen een bioscoopje pikken. De wase mensen. malle mensen. Oh, ze zwetsen nou kletsen. bijna te leven hier moe. Rare mensen. Doorn. Vraag me af, waar gaan we op de duur zo naartoe? Hoor ze toch niet, wat is het slecht? Zijn man of vrouw, alles komt immers weer terecht. Geloof me nou, heel gauw. Dwaze mensen, male mensen, zo'n beetje tegenspoed, dat komt wel weer goed. Zonderlinge tijden, de hele boel ligt er door elkaar. Ik heb met mezelf soms medelijden, is dat waar? De mensen klagen, jagen, janken, het is een toestand tot verdriet. En ik denk, als ik dat alles zie, zo zie, de Stel je toch jezelf nu aan? Rare mensen, amale mensen, zou je denken dat het daardoor beter zal gaan? Heb je een hekel aan de strop, vrees je voor een pijp? Zoek het geluk dan liever op en trap het zelf niet te weg. Domme mensen, een blijde lach vergeet je zorgen en leed. Er zijn dus een heleboel mensen geweest die derby-enthousiastelingen waren. Maar er zijn er ook een paar geweest die waren derbygekken. <laughs> ja, die hadden dus echt een derby-fanclub. Je uh, had de heren Eido, Commers en Wilbrink. Uh, die hebben hun hele leven lang de derbylogie gestudeerd. een uh, man als Wilbrink uh, die noemde zich de derby koning. En die stond zomers met een tent op het strand. He? En dan draaide hij niet de hele dag, draaide hij die de, de koffie ja. ja, in zijn jonge tijd. Ja. En uh, Tegenwoordig heb je ook nog iemand als Willem Fokker. Dat is ook een echte derby-fanaat. Die heeft alle platen van Willi Derby op een paar na. Daar Willem. <lacht> en uh, ja, ik zou wel eens willen weten... hoe is die liefde voor Derby nou gekomen? Ik uh, ben uh, zeg maar opgegroeid bij mijn opa en oma. Dat waren leeftijdgenoten van Derby en Bendy. Dus die hadden platen van Derby en Bendy. En dan was het zondag, dan ging de klep omhoog... en er werd kleine Wimpy op de knie gehezen... en er werd de platen gedraaid... Nou, en toen vond ik het al prachtig. Dan heb ik ook nog een vader. Die is helemaal gek van Derby. Dat, die had er nog meer dan mijn opa. Nou, en dan kom ik op een gegeven moment kom ik weer... Na een jaar of tien kom ik thuis... nadat mijn opa was overleden. En dan kom je van die paar platen die mijn opa had... kom je in de ene keer in, in, in de honderdtal platen die mijn vader had. Honderd, hij had er ook misschien twee, driehonderd wel... Nou, en dat was elke zondag, was dat derby, dat, dat was strijk en zet. Nou, en dan lig je boven in bed. En dan wordt er beneden, als je s'avonds naar bed ging natuurlijk... en dan werden beneden die platen nog tot diep in de nacht doorgedraaid. Nou, dat vond ik prachtig altijd. Ik heb uh, zelf in mijn bezit 350 platen. Dat zijn 700 nummers. En als daar misschien met veel zoeken 100 smartlappen bij zitten en smartlappen tussen aanhalingstekens, dan is het veel. Ja. He, dus van die 700 opnames zijn er misschien 100 waarvan je zegt, ja, ja, dat hoeft niet. En dan erbij de mensen bekijken die platen van toen, die opnames van toen, veel te veel door de bril van nu. Kijk, in die tijd was er bittere armoede, in die tijd waren de bedelaars op straat, He, die heb je nu niet. Het was een, een realiteit, de, de tijden waren slecht in die tijd, dat, dat was niet alleen in de crisistijd, dat was ook in de 20 jaren, dat de mensen die, die, die hadden soms geen kolen om een kachel te stoken, die gingen met de kippen op stok omdat er geen brandstof was. En ook over die dingen zingt hij. Er gaat over heel de oude en dreigend terug. Nog steeds is elk volk dat in dracht leven wil opnieuw voor een oorlog beducht. Men spreekt over eeuwige vrede, maar het blijft bij dat edele woord door tweedracht en streven naar macht en naar glorie wordt streven naar welvaart verstoord maar ook reist op heel de aarde steeds sterker en dringende stem een stem die zich boven de anderen verheft met dagelijks maastige klem die stem is de roepstem der volkeren Die streven naar vrede en rust Die stem is de stem van het menselijk geweten Dat niet meer in slaap wordt gezust Hij komt uit het hart van de moeders hij komt uit het hart van de vrouw, Hij komt uit het hart van de man en de zoon. En niet één die niet meestemmen zal. Die roept en verlangt dat de vrede voor altijd blijft heersen op haar Want eerst dan zal de wereld de welvaart verwerven, voor eenbracht en arbeid vervaart. Dat was De Roepstem der Volkeren, een ontroerend vredeslied op tekst van Otto Zegers, gezongen natuurlijk door Willy Derby. Uh, meneer Fokke, wat verkocht hij nou van zo'n plaat in die tijd? Nou, ik meende dat de gemiddelde Persing zo'n 5000 exemplaren uh, bedroegen. Maar er zijn bijvoorbeeld van, van de Columbia-serie... waar hij ongeveer 60 opnames heeft gemaakt... er zijn er ongeveer 150.000 van verkocht. Zo. He, en van een kerstliedje, wat ook een topper was in die beginjaren 20... er zijn er ongeveer ook 150.000 van verkocht. Dus hoeveel platen denk je nou dat uh, Willy Derby in zijn leven in totaal verkocht heeft? Nou, ik schat dat in de 20 miljoen. Dus dat, we moeten er allemaal wel eentje hebben? Uh, dat heeft, iedereen heeft platen van Derby. Als je bij iemand komt die die, die platen heeft van vroeger, daar zit er altijd Derby bij. Geen van ons uh, zal dit nummer wel eens gehoord hebben, het zei dat uh, hun eigen moeder het uh, gezongen heeft. Het is een van de allerpopulairste uh, liedjes van Willie Derby uit 1918, in zijn, uh, de begintijd van zijn uh, carrière. Uh, wat Willie Derby vaak deed, het was een bepaald nummer ook weer op een ander uh, label nog eens heruitbrengen. Er waren ook diverse versies van nummers in omloop. Uh, er zijn nummers van hem bekend dat hij begeleid wordt door een jazzorkest, maar voor een publiek wat dat niet zo kon worden, was er dan ook een versie in de handel met wat tammere begeleiding. En uh, dit nummer, De Moeder, heeft hij ook in 1926 nog een keer opgenomen met een volstrekt andere tekst, een beetje parodierende tekst. Luistert u maar. Hier. ...maakt om een hoedje het grootste kabaal... ...wie draagt als een schoolkind haar roken... ...wie zwemt de globaal zomaar over het kanaal... ...wie bokst glad van de sokken... ...wie spiegelt zich trots nog in iedere ruit... ...wie krijgt je desmiddag de dansing niet uit... ...wie vergeet in de hutspot de ui en de peen... ...dat doet er je moeder, je moeder alleen... Wie leeft nog alleen voor de jol en de pret? Wie kijkt er niet meer op een glazi? Wie danst nog de charles, stond s'nachts in haar bed? Liefst boven op vaders zijn wie? wie is voor geen temsie of te lief benauwd? Wie slaat af en toe zelfs de huisbaas oud? En vraagt hem dan glashard een pientje ter leef? Dat doet door je moeder, je moeder.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 dat blijkt er van moeder, zo echt als voorheen Dat is tegenwoordig, het geworden maar alleen Kom schattige vrouwtjes, roei uit al het kwaad Wij gun je als man alle rechten Maar wees overtuigd dat het zo toch niet gaat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 met een uh, vrouw die vier, vijf jaar ouder was als hij. En nadat hij uh, nog maar kort was getrouwd... ging die vrouw in bed liggen en is er nooit meer uitgekomen. Ja, dat is de realiteit. En dan... Uh, ja, Debbie trad overal op. Tot in België aan toe. Wat uh, nu helemaal geen bijzonderheid is. Maar in die tijd natuurlijk... Uh, was dat reizen en trekken was erg vermoeiend. Ja, en dan... Uh, Moest hij natuurlijk wel eens overblijven in, uh, in een hotel? Ja, en of hij daar uh, escapades heeft gehad met vrouwen, dat vermeldt de geschiedenis niet. Neem aan dat het een gezonde kerel was. MUZIEK oh, oh, oh, oh, oh, oh. Met een muur, aan zijn grond. Waar ik maar geen leven vond. Zie ik me schat, o, het wordt me pak te moe. En ik wil even stil naar toe. Dan komt er een vader, een moeder, een zuster en een broeder. je treft Nelly, maar zelden alleen. De slagersjongen, die rakker, de melkboer en de bakker, die draaien om no, Nelly steeds heen. Ik heb voor haar woning uren gesmacht. Trouw steeds gewacht, met dag en bij nacht. Steeds had ze moord op Meijer, op een andere vrijer. Bij de man nooit zag ik Nelly alleen. Zo hebben steeds. Ik heb het al geëscorteerd. Al het heb ik al gefragiseerd. Al tot uit de deur komt wat de straat. En ik vlieg als de leeuw op haar af. Dan komt de kat op de kater en sla ik weer of later, want mijn nally is er weer niet alleen. Ze heeft nog twee pinkeneesjes en andere kleine beestjes, maar nooit zie je nally alleen. Dan slik ik de woede, branden van min, bezig mijn zin. We worden weer een, is niet ter of oosnoden Is de wel graag, is maar nog nooit zag ik Nelly alleen. <truh> Heb wel chance, en dat doet me juist verdriet Ik krijg geen kans, wat ik prakiseer of niet Het doet vannacht, langs de nog met gemak En ik mijn hoofd juist, tot dat kraampje stak. Zag ik me schat in, per bedje, maar schok me dood, wat bedje. van mijn wat was er weer niet alleen. Ik zag een bloesje, een rokje, een hoed en tandelstokje. De jas van een vrienden, naar ik mee. Ik gaf een gil, de m'n kantie heel top. Een dakramelstok, dat viel op mijn kop, maar ook zo sexy. Dat liedje, een baby nooit meer alleen. Willem Fokke, ik las in een boek van Eddie Christiani... dat als het derby optrad, dat hij dan van die gepoederde handen had... vol met gouden en diamanten ringen... en dat hij dan smartelijk zong... Als ik kijk naar je werkloze handen. En die combinatie werd door Eddie Christiani een beetje uh, hypocriet gevonden. Maar jij trekt dat in twijfel, hè? U denkt toch niet... ...dat Derby gek was. Die gaat daar toch niet een act op voeren... ...van werkloze handen... met eh, ...voor, voor, voor uh, duizenden guldens aan ringen aan zijn handen. Ik, ik heb de foto's van Derby. En ik heb speciaal... ...na aanleiding van dat boekje... ...van Eddie Christiani... ...heb ik met een vergrootglas gekeken naar zijn handen. Ik kan daar geen ring aan, aan, aan terugvinden. Trouwens, Derby die zo eenvoudig woonde... ...hij woonde gewoon in een rijtjeshuis in Den Haag... ...die zich vervoerde per fiets... Wat moet die man met diamant eh, aan zijn vingers. Ge... Ik ken dat niet uh, plaatsen. Volgens mij Ik heb uh, die Christianie traan in zijn ogen gehad. In het apeloos huisje, in het armelijk slop, zit een man in de kracht van zijn jaren. Hij kijkt naar zijn handen.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 geen mens kan begrijpen hoe zo iemand lijkt Als hij kijkt naar zijn werkloze handen Hij heeft in het lot van zoveel gedeeld Hij werd naar de steun toe gedreven Daar werd hem een zeker bedrag toe bedeeld daar moesten ze voortaan van Die aalmoes, dat steengeld, hoe goed ook bedoeld, het is hem als voelt hij het branden. Het is of hij nu pas zijn machteloosheid voelt, als het ligt in zijn werkeloze handen. Oh, Gij die nog werk hebt, oh denk er toch aan Geen werkloze stumper tussen made. Wees blij dat u niet in de rij hoeft te staan Voor het betere brood der genade Wees goed voor uw broeder, het is niet zijn schuld Zijn werkloosheid is toch geen schande Wees veel eer met eindeloos meelevervuld, als u kijkt naar zijn werkloze handen. Eigenlijk is een van de hoogtepunten in de carrière van Willy Debbie geweest zijn reis naar Indië in 1931. En als je de populariteitsschriften uit die tijd bekijkt, dan zie je daar foto's van een ongelofelijke menigte. Die hem uitgeleide doet uh, in Den Haag bij het station Hollandspoor. En dan vertrekt hij dan naar Indië. Ik heb hier in de studio mevrouw Kiel uit Amersfoort. En u was daarbij, hè, bij, dit, bij dat uh, uh, grote vertrek van Derby. Ja, inderdaad. Uh, mijn moeder die was uh, vriendin van de familie uh, Ferry. Uh -huh. En Ferry die schreef ook uh, teksten voor Willy Derby. Niet alleen voor Harriet Davids. En toen mochten wij in een volgauto mee naar het Hollandse spoor. En, maar toen kwamen we op het stationsplein. Nou, we wisten niet wat we zagen. We dachten dat de koningin daar langs moest komen... want het rij je dik aan weerskanten. Dat was fenomenaal. Maar in die tijd moest je dan nog een uh, perronkaartje kopen. Dat kostte een dubbeltje. Maar het was zo'n chaos dat niemand een kaartje kon kopen. En toen kwamen wij op het station... Maar achter die auto aan van Willy Derby. Maar het had in de krant gestaan wanneer die trein zou vertrekken. Dus toen kwamen we daar op dat station aan. En er is maar één perron het Hollandse spoor. En toen kon niet eens Willy Derby bij de trein komen. En wij stonden helemaal achteraan zonder perronkaartje. Want het was gewoon geen doen om dat ding te kopen. Nou, en alle mensen zwaaien naar hem. En hij met veel moeite in de coupé geloodst. En er waren ook mensen die ook naar Indië moesten. Die moesten daar ook naartoe. Maar die hadden de kans niet om door die massa heen te komen. Dat ging gewoon echt niet. Nou, en uh, Willy zingen, Willy zingen. Nou, hij het raampje naar beneden. En hij zo uit de coupé met zijn arm zo op dat raampje. En dan ging hij van. Uh... Ja moeder, hier ben ik Een dag lieve jongen Zegt hij met een snik Nou dan keek je om je heen En iedereen stond met zulke tranen op de wangen Nou, en uiteindelijk Ging die trein heel langzaam het perron af En de menigte verspreidde zich Het keek om ons heen En toen zagen we diverse mensen Met hun bagage, hun koffers en alles Die moesten ook naar Indië Maar die hadden wel de trein voor het nazwaaien Want die waren niet meer erbij kunnen komen In de rimpoe lag hij op het zieke neer. En Sarina, het een vrouwtje, ze verpleegde hem zo teer. In een eildroom sprak hij zachtjes van zijn mooie Amsterdam. En Sarina, die zo lief had, drood het voorhoofd bleek en klam. Hoe teer bezag ze hem en in inafklonk haar stem. Sla tidor lieve Blanda, Nonnie waakt de hele nacht. Jij wil heel goed beter worden, Sla Tidor slaat me wacht. Blanda zei de zoete woordjes, Nonnie boos zit dichterbij. Ja, daar hoorde ze heel duidelijk wat haar zieke lieveling zei. Fluisterend sprak hij schat nog korter, dan word jij vergoed mijn vrouw. Want je weet dat er maar één is, waar ik ook zoveel van hou. Zij de een klank, dank lieve toe aan dank. Sla maar vieder, lieve planta, noni waak de hele nacht. Jij weer heel veel beter worden, sla maar vieder, sla maar wacht. Maanden later staat Sarina, geen simpriok aan de kaart. En daar staart de handen wringend een vertrekkend zeeschip na. Toewang gilt ze, lieve Toewang, jij nou je eet van vrouw. Of die woordjes zingen, Waar vol een blanke val een sprong, een hulpkreet klinkt, dan is of het water zit. La Matido, lieve Blanda, nog niet over Jij er heel gelukkig voor is. La Matido, goede maag. Willy Derby, uh, Adrie, uh, Adri van Oostwold, jij zag Willy Derby optreden, maar ook Toon Hermans deed dat. En dat vertelde hij aan Herman Emmink in 1968. Willy Derby, daar herinner ik me van dat hij in Zittaar, toen ik zo'n jaar of 16, 17 was, dat hij daar een, een, een liederenavond gaf. Hè? Met een traan en een lach, stond ja. op het programma. En uh, daar da was er alleen een pianist op het toneel en, en Willy Derby dan, en een glas water op de piano. En dan zong hij toch de hele avond liedjes, zeg. Uh, ik weet nog dat, dat, dat liedje waar ik altijd vreselijk om heb moeten lachen. Alhoewel dat, uh, je mocht er niet om lachen, want het was een drama. Dat er ernstig bedoeld. Ja. De, hij zong dus Scheiden het lijden, ja. Afscheid brengt leed. Aan de weer van of uh, Witte Rozen. Ja. Ja. <laughs> Daar gaat mijn spaarpot open. Wat mooiste vond ik, uh, uh, uh, uh, dat was iets van een stierengevecht, een liedje. En dat ging van: En uh, zij zit in de loge met een roze in de hand. En ze heet Maria, genaamd Magdalena. <lacht> Kijkend naar het schouwspel van Bloed en van zaad, Het oude ridderspel van de Spaanse arena. Vanaf... <lacht> zo ging het verder. Ja. Uh, die persoonlijkheid van zo'n man. Hè. En uh, als het dan zo echt is, hè. zoals Heintje Davids ook, was gewoon echt. Ja. Het was niet adembenemend van tekst en niet letterkundig nee. en zo. En, maar dat ja. zijn eerlijke...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 het oude ritterspel van de Spaanse arena. Zij deelt in de roem van de toriador, die in de arena vecht met doodsgevaar. Ze weten dat het uit is als eens verloren, speelt hij met een lot voor een glimlach van haar. Zijn strijd kent geen de dogen het volk juicht wild en bewogen hij kijkt alleen naar haar ogen O Maria, Magdalena, als lelies blank zijn haar armen, bloed vloeit er arena. En haar mond is rood als karmen, zwart zijn haar ogen vol als de velle zon van Spanje die de druiven rijpen doet. Zuidelijk warm zijn haar woorden, koud is haar hart als het noorden, zo in de volle arena. Zet Maria Marzalena. Dan komt er een dag door het noodlot bepaald, een stap is een stoot en hij zingt in elkaar.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 Zij kijkt in twee andere ogen O Maria Magdalena Oud er heel zijn haar armen Bloed vloeit erin, in de arena. En haar mond is rood als schermen Zwart zijn haar ogen voor Al Als de vuile zon van Spanje die te rijden ruip rijpen doet Zuidelijk warm zijn haar woorden Koud is haar hart als het noorden zo in de volarena, met Maria Magdalena. Heel erg leuk, ja. hè? Dat is, uh, zo draait dat steeds om. Hey, hoe, hoe kwam... Derby aan zijn repertoire, ik heb wat uh, oorspronkelijk Engelstalige... Ja, daar, hij hield natuurlijk heel goed in de gaten wat internationaal hits waren en wat populaire nummers in het buitenland waren. Dan nou, had hij een feilloos gevoel had hij daarvoor en die pikte hij eruit. En vroeger werd dus alles gelijk vertaald, hè? De covers zoals de heet werden er ogen op. Een aantal vakmensen had je daarvoor, mensen als Ferry... En Paoli en Segers die gedeeltelijk uh, zelf repertoire schreven, origineel repertoire schreven. Maar die toch ook altijd aan het vertalen waren. Jacques van Tol was er ook zo een. En dat zijn eigenlijk uh, de slaven geweest uh, in dit vak. Hè. Dat zijn mensen die nooit beroemd of bekend zijn geworden. En die voor weinig geld heel veel werk uh, verricht hebben. Mm -hmm. so iemand als Paoli is daar een heel goed voorbeeld van. Die man heette eigenlijk Pauwen. En uh, ja, die, uh, uh, een gedroste onderwijzer. Uh, die is gaan zwerven met een vriend en dan optreden op straat. Hè, stendelen noemen ze dat. Uh, degen slikken, allemaal zo'n beetje aan de marge van het artiestenbestaan. En die dan zelf uh, begint voorzichtig teksten te schrijven. Een beetje optreedt in Rotterdam, in cabaret, in een rood hemd met uh, vurig repertoire. Dat was zo rond 1913, zo vlak voor de Eerste Wereldoorlog. Uh, protestliederen. En dat lukte we niet. En dan had hij weer een gedachtenleesnummer met zijn dochtertje. He, je kent zijn act wel. Ja. Van dat meisje was buitengewoon begaafd. En die kon gedachten lezen. Dat gaat via een geheime code. Maar dat zal ik de luisteraars niet uitleggen. Want dan, dan kunnen ze dat nooit meer uh, echt appreciëren. Um, en toen is hij verder uh, fulltime tekstschrijver geworden. Hè? Onder meer de, de familie Hofman heeft hij voorgeschreven. Voor Derby, voor Bendy, voor Tolen en van Lier. Uh, Stella Semer, Jeanne Horsten, Louis Noiret. Allemaal mensen die de oudere luisteraars uh, gehoord uh, kunnen hebben. En wat die man precies geschreven heeft... ...dat weet je dan ook niet meer... ...want soms verkochten ze die ja. nummers uh, helemaal... ...en dan kon de zanger zeggen dat hij het geschreven had. Soms is het wel bekend. Eh, bijvoorbeeld Mami, waar ben je? Heeft hij geschreven. Eh, dat heeft hij geschreven in de tijd dat hij kinderen kreeg. Uh, Hallo Bandung, Witte Rozen. Eh, dat zijn echt nummers waarvan bekend is... ...dat Paoli ze geschreven heeft. Jij zegt, mag ik je even in de reden vallen? Dat in de tijd dat hij kinderen kreeg, uh, leven die nog? Als je weet? Ja, er is een zoon uh, van uh, meneer Pauwer. En uh, dat is de heer Van Dijk in Amsterdam. En die heeft mij een hoop verteld over zijn vader. Ja, ja. Ja, ja. Jacques, uh, hebben andere zangers. Zangeressen wellicht ook dat repertoire van Derby overgenomen. Ja hoor, hij heeft toch wel een behoorlijke invloed gehad. Zeker bijvoorbeeld, Johnny Jordaan heeft nog alles dingen van hem gezongen. Willy Alberti, bijvoorbeeld Moeder, die kan je niet missen. Dan had je nog het duo Salberti, wat Scheiden doet Leiden gezongen heeft. Uh, ja, de straatzangers, Max van Praag. Hè. Um, en dan onlangs nog uh, werd Hallo Bandung gezongen... door de Amazing Stroopwafels. Ja. En niet te vergeten, we herinneren ons natuurlijk allemaal... de parodie die Doris in de tijd deed op de Barbier van Sevilla. Ja. En dat was toch minstens geïnspireerd... door een opname van Willy Derby. Ja. Vervloekte barricado, lo lo, lo, lo lo oh, alle keren scheren vervelendjes op, lo lo, lo, lo lo maar zie al dat piekeren, breng je de misère, breng je de misère, ja, barre biertjes, is dit te kwaad, is dit te kwaad? Oh bravo, ik bravissimo, bravo. Lo lo lo lo lo lo. Oh, gemak voor cimaal even een picchio. Alle doodjes vissen, pak me tante ka. En mijn in Amerika, Amerika, Amerika, Amerika. En als die oude die nemen wat trouwen feestelijk, noem het, het niet als een wat toe. Niet overgehouden, dan erf ik minstens een half miljoen. Ik rook de in plaats van piraten, zeven, meteen, chauffeurs. Ik de in de gaten, ze krijgen mij niet de kans op de beurs. Die naar me Gooi ik met steenen, oh la donnesca, gooi ik Ik heb een bot messia, het zal ik eentje slijpen. Ik ben maar een bierra, oh trollo, lot, lot. glut, glut, glut, glut, glut, Oh, bij der van plantenvleer. Oh, biertje en maak je niet kwaad, maak je niet kwaad. Verder kan aan water. Ik heb liever een ja, een een kat zie, als je een snoek ziet. Een vis of karpen, een lichtje bloemkool, een eetbare barbevoel, de bloedige vogel de panier, hoe alle katten met een deur aan je, aan je penises en maar een figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, pus, pus, pus, pus, pus. Ik heb hele figaro, figaro, figaro, figaro, figaro. M'n meis, m'n laat ik m'n mes. Wat dat nou, zes snap je dat nou, waar laat m'n Daar kan ik goed zijn, met mijn pet niet bij. En Niemand de deur uit, niemand de deur uit. Oh, lololalo. Ah, is Hé, hey, Figaro, een kamerad. Hé, hey, een Figaro. Rotiquaad, die hier, figoro daar, figoro zus, figoro zo En meneer Saar, zoen groezoar, elke kus, geef je bedoog Als je nu opstaat, blijf je maar liggen, dan moet je maar weten Wat er gekomt, sokken gekomt, sokken gekomt, sokken Bravo Brava bravo brava bravo brava bravisimo Potem en fysio, potem en potem en Doe de manna. potes geen amelo, hengelo, keulag en busio Sleikte wel ruzie op, potem en elio, potem en elio, potem en elio, potem wat een spektakel, mag geen muziek, ja, binnen meer raak.